Jobboot met het NOS Journaal. Ruim 800 klassieke auto's zijn in een stoet door het centrum van Rotterdam gereden. De automobilisten protesteerden tegen de milieuzone in het noordelijke deel van de stad. Sinds 1 januari worden dieselauto's van 15 jaar en ouder... en benzineauto's van 23 jaar en ouder geweerd uit de stad. Tegen de milieuzone is de afgelopen tijd al flink geprotesteerd.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 Kjeldnuis veroverde goud op de duizend meter. Het zilver ging naar Kijver bij. Door zijn overwinning behaalde Nuis de eindzegen... in het wereldbekerklassement op de duizend meter. Het weer? Vanavond en vannacht helder. Kans op lichte nachtvorst. Morgen weer zonnig, alleen in het noorden en in de ochtend ook wat bewolking. Het wordt dan ook weer rond de 10 graden. Ook na het weekend droog en veel zon. Dit was het U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dolores cuando sé que mal Bamboleo, Volare en Joby Joba. Dat waren hun uh, grootste hits. We gaan lekker verder met uh, The Time Bandits en I'm Specialized in You. Welkom van All Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u. Met Fred Heij. Eind jaren 80, begin 90, Michael Bolton. En How Am I Supposed To Live Without You? En we gaan lekker uh, verder met een, uh, een nummertje van, uh, van Nienke eruit. We hebben haar uh, vorige week nog in de uitzending gehad met haar laatste nieuwe Rotso, je zegt het maar. Iemand zei me, ik moest jou niet vertrouwen.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 Al confronto niente al mondo è più importante Ja, dat Dat was hij dan. Eros Ramazotti. Ma che bello, questo amore. En dat was de titel dus. Ma che bello, questo amore. Really 106.9 is Entertainment for you. Tot de klokjes van de 7 uur. We gaan lekker verder met Eros Aerosmith. En I don't want to miss a thing.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 I've really? Hebben we hebben toch een heerlijke plaat in. De jaren 80, Paul Jong en Love of the Common People. Hier is die 106.9. En als je denkt van, nou, ik wil een verzoekje aanvragen, dat kan. Stuur een berichtje via Facebook of uh, mail het naar zandvoortradio@gmail.com. En uh, ja, dan uh, gaan we kijken of we hem nog kunnen draaien. En uh, ja, je mag ook uh, eventueel in de uitzending. Dat mag ook nog. We gaan lekker verder met uh, Michael Taylor En hebben uh, het over een bara-bara. Lekker hoor. bara, bara, bara.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 Oh wat? weet ik niet, weet ik niet, hoeveel ik naar jou verlaat. Oh, oh, oh, kan geen dag zonder jou. Vanaf de dag dat je bij me wegging en mij alleen dachten liet. Hoop ik steeds op Cubito, jou als liefdescadeau.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 Ik zie dan Wesley Klein en uh, geen dag zonder jou hier bij CFM. We gaan verder met Billy Ocean. And when the going gets tough. Oh, don't you feel like I'm crying? The come in the night but then Heerlijke muziek, heb die man toch nagelaten hier uh, bij CFM 106.9. Salomon Burke was dit en uh, Cry To Me. We gaan lekker verder met Taylor Drain. And tell it to my heart. En blijft er natuurlijk lekker bij, hè? Tot 7 uur. Entertainment for you. 1988, Trade and Tell It To My Heart hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, we gaan een lekker nummer draaien van, uh, van Cornel. En Cornel is natuurlijk volgende week hier in de studio aanwezig bij CFM Zandvoort op de tolweg 10a. En uh, vandaar dat we nu lekker deze plaat gaan draaien. En uh, ja, als u dus uh, informatie uh, in wil winnen van Zandvoort, CFM Radio, dan kunt u dus uh, gewoon gaan naar de www.andandandzandvoort.nl. En uh, ja, voor de rest... Ja, gewoon lekker luisteren. We gaan lekker draaien. Cornel. en het is toch nog goed gekomen. Volgende week dus, 19 maart in de studio bij ZFM. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You.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 Was hij dan? Cornel. En het is toch nog goed gekomen. Ja, dat was nog even een pingeltje er doorheen. Cornel dus uh, volgende week aanwezig hier... Uh, CFM Entertainment for You. Om vijf uur. Van vijf tot zes. Hier in de studio dus. En uh, ja, als je dus uh, mee wilt dingen... Dan gaan, uh, we gaan natuurlijk wel wat, uh, wat cd's weggeven. Dus als je mee wilt dingen... Ik zou zeggen, uh, volgende week uh, is de kans daar... om een, uh, om een cd'tje te bemachtigen van, uh, van het Cornell. Dus ik zou in ieder geval uh, lekker bellen, lekker mailen... als je daarop uh, dus aanspraak wil maken. Bij deze wil ik u in ieder geval uh, bedanken alvast. Uh, we gaan alvast afscheid al nemen uh, voor het luisteren uh, van uh, ZFM Entertainment... voor, u, uh, voor uh, vandaag... Ik hoop uh, dat het een beetje naar de zin is geweest. We hebben de leuke meiden van, uh, van Trippel nog in de uitzending gehad vandaag. Ja, eventjes, uh, eventjes apart, om het maar zo te zeggen. Ja, Melissa die was even zoek. Maar ja, die stond op een beurs in, uh, in Leeuwarden. En we hebben natuurlijk Kessel die gehad. Dus ook die meiden, daarvoor bedankt. En volgende week gaan we dus. Uh, alles weer de dunnetjes overdoen met Cornel. Ik zou zeggen: graag tot volgende week. Blijf nog even luisteren tot zeven uur ben ik bij u. En ik ga nog even een plaatje draaien van uh, Jess Klein. En hold my hand. Standing in a Crowdery.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 Dankjevold is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld. Zat ik om